De uitdrukking is niet nieuw, maar nog steeds bruikbaar. Wat jij hebt hier? Ah, goedemorgen, Jorge Zwol. Wat dacht u? Je hebt genoeg indrukken voor een lekker stukje in de krant. Ik ga nou maar eens uitblazen bij jonge Jaar. Ja. Nou, nee, ik kwam van mijn vader. Ik wist van deze hele demonstratie niks af. Waar gaat het eigenlijk om? Water. Dit keer is al die eisen om water. Hoe krijg je het nou, verzonnen? Enfin, we zullen maar denken, ze zijn nog niet droog achter de lui Nee, wacht nou eens even. Water? Ja, de regering zou plannen om allerlei middeltjes in het water te stoppen. In drinkwater dan. Zenuwstillende spullen. Om de mensen eronder te houden en zo, weet u wel. Ja, dat werkt meerdere. Dan... Welke fantast heeft dat nou weer verzonnen, hè? Nou ja, laat maar zitten. Zeg, Oma Jaap, is mijn vader bereikbaar? De staatssecretaris heeft voorlopig geen tijd voor de pers. Orders direct voor het ministerie. Ik hoort hem zeggen. Nee, maar zonder gekheid, voor zijn dochter heeft hij vast nog wel een minuutje. Op dit moment niet. Hij is bij de minister-president. Met het oog op die knapen buiten... Er zal wel een orde debatje komen. Maar wat heeft mijn vader met de demonstratie te maken? Ja, minister Berger is in Straatsburg. En is uw vader als staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat dé verantwoordelijke man. Hè? Arme pa. Ik denk dat u zou het nog lang duren. Lang? Dat heet lang. Het is de Tweede Kamer. Nou, ik heb het al gehoord. Dan ga ik maar. Als ik er door die hoorde heen kan komen. Ik luid tegen mijn pensioen aan. Maar de sterke Kamer is er nog steeds hè? Uw eigen commissie uitgeleide. Dat is eens. Als ik uw vader zie, zal ik zeggen dat u geweest bent. Graag. Dag, om je af. Ja, laat u gaan. Even laten passeren, graag. Vader, even de landschrijf. Even passeren. Heb u al een postletje? Hier, Weet u ook wat er hier in het aantal wat kan gebeuren. Nee, laat maar. Ik ben niet zo geïnteresseerd. Huh? Ja? Zij wel. Niet geïnteresseerd. Hé, hey, jongens. Hoor je dat? Maar dan is niet geïnteresseerd? Ja, ja, ja. dan is het allemaal mogelijk. Zorg later. Ja. Zijn meisje dat ook. Zijn meisje uit wat Zullen ze allemaal allerlei rotsuitjes snikken geven? Zet hem uit met de kinderspel. Laten is hem niet even lang. Nou joh, de dag heet. Opzij. He. Voor kinderspel. Ik zal het boot nog gauw opsnijden voor je gegeten test. Hoe lang denk je dat deze training kinderen nog laat spelen. Hé hey, jongens, kijk er maar eens goed aan. Hier zien we de eerste hoogste mieden. ...en als er onophoudelijk geruchten opduiken... ...dat het water in zoveel van het district Groot-Utrecht... ...al maanden wordt volgepropt met tranquilizers... ...mag ik dan, meneer de voorzitter... ...mag ik dan de regering interpelleren? Wat kan daar nog een oppositie tegen zijn? Dat is zes maanden voor... voor de verkiezingen... ...toch wel een heel goed en doorzichtige stunt, meneer Meijboom. Mijn fractie staat bepaald niet achter dit kabinet... ...maar als men het wil aanvallen... ...dan moet het wel zakelijk gebeuren... ...en niet als een soort verkiezingsstuntje... Dat de heer Van der Palm zich in deze Kamer geen speech kan voorstellen zonder politiek winstbejag is bekend, meneer de voorzitter. Maar dat hoeft toch nog niet te betekenen dat we hier allemaal van hetzelfde kaliber zijn. Dat betekent in ieder geval wel dat u gevaarlijk dicht tegen een persoonlijk feit aan zit. Ik kan hier geen beledigingen tolereren. Dat is eer, meneer de voorzitter. Ik begrijp uit uw ingrijpen, voorzitter, dat u de opmerking van de afgevaardigde van de Palm, uh, neem ik kwalijk, geachte afgevaardigde hoor je te zeggen, dat die opmerking voor u niet zo moeilijk ligt. Dat heeft u dan zeer goed begrepen. Bovendien bent u nu wel heel ver buiten de orde. Als ik me niet vergis, had u het over ons drinkwater. Ja, neemt u me nou niet kwalijk, voorzitter. Als enige fractie in deze hele kamer proberen wij vrije democraten. Ja, niet de slecht van die mijboom. Maar nu maar afzetten. U... Ja, laatste restje democratie doet het altijd goed. Een tijdelijk gebrek aan openheid kan de democratie soms meer goed doen dan een volledige opening van zaken. Ja, ja, ja, ja die is ook niet slecht van school, maar, maar het is wel een doordenkertje. Ja, ik, ik weet dat het gek klinkt, maar dit keer zou ik echt niet weten wat ik zou moeten verdoezelen. De fractie van Meijboom weet dat ik er niks voor voel om Berger voor deze flauwekul uit straatbrug terug te roepen. Ik heb hier voor Essing met de Vrije Democraten horen bellen. Ze moeten het weten. Nou ga jij dan een hemelstaamse vragen maar beantwoorden, want die troep hier voor de deur, daar wil ik wel vanaf. Ik vrees dat de heer Meiboom het niet helemaal met u eens is. Laten we nog even luisteren. Mag ik? Ja, ga je gang. Ik weet dat minister Berger in Stratenburg zit. Ik weet dat hij daar hele moeilijke onderhandelingen moet. Ik weet dat die besprekingen bepalend kunnen zijn voor onze rol in de Europese samenwerking. Ik weet dat de regering minister Berger niet terug wil roepen. Ik heb al twee keer duidelijk gemaakt dat ik dat allemaal weet. Maar dat maakt dan kennelijk weinig indruk. Ik wil nogmaals herhalen wat ons verzoek is. Dit is een zaak van nationaal belang. Als de verantwoordelijke minister dan niet kan komen... dan moet men mij niet proberen af te schrijven met een wekelijks vragen van de staatssecretaris... Maar dan wens ik hier een volwaardige interpolatie in aanwezigheid van de Britse president En als hij niet kan, of wil, om welke reden dan ook... Juist, dan volgende... doe even uit van school. Zeker, excellentie. Precies, ik dacht al, dat blijft hier, hè? En wat nu? Goeie vraag, ja, wat nu? Jij zou het wel weten, hè? Schouders ophalen en rustig verder gaan met regeren. Bekende routinewerk. U hoeft toch alleen maar van achter de regeringstafel alle geruchten te omzenuwen? Ja, met mij, boom als interpolant... Als ik die knaap zie, dan begin ik al te denken... ...wat zou hij dit keer weer weten wat ik toevallig net niet weet? Oké, okay, verbind me maar met de Kamer. Ik moet erop aandringen, en dat heeft niets te maken met politieke dikdoenerij... ...dat we hier achter de regeringstafel, in ieder geval, meneer de voorzitter... ...meneer de voorzitter luistert al niet eens meer, want die zit te telefoneren. Ik ben graag bereid om even te wachten tot meneer de voorzitter klaar is... ...als ik de geachte afgevaardigde even mag onderbreken... Ik hoor zojuist van het kabinet van de minister-president dat hij aanstaande maandag om half elf beschikbaar kan zijn om de vragen van de heer Meijboom te beantwoorden. Kunt u zich dan even verenigen? Van harte meneer de voorzitter, dank u. En de Kamer ook akkoord? Dan stel ik de Kamer voor om nu over te gaan op punt 7 van de agenda en wel de memo. Zo. Uh -huh. Is die voorstelling eindelijk afgelopen? Ja hoor. Dan nou kan die van jou beginnen. Wat voor geëngageerd lied heb je nou weer geschreven? Vrouw aan de bron, heel mooi. Moet je horen. Vrouw aan de bron, ik kom er weg. Vrouw aan de bron, toerijk met je kruik. met vloeibare stal, Dat speelt met mijn lippen. Koel is je bron, je vlog. Slavend, hoeveel talenten verspeeld en vermord. Een blozende wang, je ogen kijken vragend op zoek naar mijn kennis. Al pijnend wat ik weet. Je mond trekt tot streep, een levenslijn van rozen waaruit valt te lezen, wat jij het niet vergeet. O vrouw aan de bron, voor wie ik heb gestorven, de loop van het lot waar niemand aan ontkomt. Ik heb je herkend, Maria Magdalena, al had je jezelf ook nog zo verman, als vrouw aan de bron. Vrouw aan de bron, gooi los die lokken, boven die kleren, draai naar de zon. Hoofd in de nek, praat met je handen, streel met je lippen, slaap in het koel. Met mij als dek, vrouw aan de bron. Vrouw aan de bron, het leven is begonnen, rood zijn de vruchten, vol is de kruid. Vrouw aan de bron, Maria Magdalena, kom me bevrijd, in jouw heerlijke vaak. Vrouw aan de bron, vrouw aan de bron, vrouw aan de bron. Hm, oh, artikeltje bijbel, hè? Jezus die de vrouw aan de put ontmoet, of zoiets. <laughs> Ik zie het nog niet op de top dertig staan. Dat is onzin. Een artiest hoeft tegenwoordig, godzijdank, niet meer commercieel te zijn. Nee, wat, wat vind je er nou echt van? Nou, het, het is zeker niet het slechtste dat je gemaakt hebt. Hé, hey, een complimentje dat het jouw mond. Een artikeltje op de showpagina. Ik heb je al eens eerder gezegd dat dat mijn terrein niet is. Dat weet ik ook wel, maar. Je kunt toch wel eens een goed woordje voor me doen, bij Henri. Ja, maar jullie hebben toch zelf ook zo'n soort pagina? Vraag het aan een van de collega's van je eigen krant. Ach, dat doen ze toch niet. Ik ben maar een eenvoudige sportverslaggever. die voor zo'n liedjes maakt en ze dan nog zingt ook. Nou ja, dan word ik maar niet beroemd. Probeer het eens met een goed sportinterview. Dat is mijn werk. <laughs> beroemd worden wil ik met mijn hobby. Ah ja. Had jij nou eens met de, een van die showjongens bij jullie, hè? Ik weet nog niet. Hé, hey, vrouw aan de bron. Het is wel lekker actueel, hè? Dat het gedonder over water en zo. Waarom verkop je het niet aan die Richard Meibom? Hij heeft die gelijk strijd niet. Wees nou even serieus. Maar had jij eens uh, met een van die redacteuren? Dat maar zo'n klein stukje te zijn. Iets van uh, nieuw jong talent. Manfred van Rijn. Nederlands warmte in kille dagen. He. Begrijp ik iets dergelijks? Als iemand die jou niet kent je zo zou horen, dan zou die minstens gaan denken dat je een romanticus bent. Oh, nou je er toch over begint. Wat doen we vanavond? Werken. Ik krijg nog eens wat van die erotiek van jou. In Rotterdam. Oh, is het dat? Het journalistieke geweten roept weer. Richard Meijboom wil ik wedden. Christel van Zwol van de Delta. U behoefte dat ik vanavond dat land niet meer hoefde. Gaat u zitten. Oké. Okay. Koffie? Of zal ik iets anders inschenken? Nou, een campari graag met water. Proef ik sarcasme? Mogelijk. Maar ik heb toch maar liever Campari. Ik zal hem niet te sterk maken. Want als dochter van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat... weet u de voorschriften van het rijden met alcohol waarschijnlijk nog beter dan ik. Ik ben hier als journalist, meneer Meijboom. Weet u nog wel? Sorry. Ik bedoel er nog niks naast mee. Alsjeblieft. Eén campagne. Waar denken we op? Op duidelijkheid. Ik heb het op minder gedaan. Proost. Oké, okay, u hebt om een interview gevraagd. U bent tot nu toe de enige, dus in ieder geval de eerste. Wat wilt u weten? Had u echt gedacht dat de pers u serieus zou nemen? Nou, u bent gekomen, dus dat hoeft kennelijk niet. U heeft zeker niet veel vrienden, hè? U vroeg om duidelijkheid, weet u nog wel? Nou ja, laten we ophouden. Ik wil u niet beledigen. Oh, maakt u zich om mij vooral geen zorgen. Ja, ik weet het. De emancipatie is al lang geleden voltooid en zo, maar... Ik ben er nog een van de oude stempel, weet u wel. Hoffelijkheid, riddelijkheid. heb ik geërfd van mijn vader. Nou, wat wilt u weten? Hoe ik er zo toe gekomen ben? Nou, moet u eens luisteren. Uw politieke opstelling is dan niet direct mijn cup of tea. Maar ondanks dat komt u op mij toch als een intelligent iemand over... En wat ik mij nou afvraag is... hoe kan iemand zoals u zonder meer... achter zo'n actiegroep aan gaan hollen? Zonder meer? Nou valt u me tegen, even Van Zwol. Trouwens, de manier waarop u dat actiegroep uitspreekt... dat verraadt ook wel zo het een en ander. U hebt andere ervaringen. Dat ten eerste. En dan moet u ook niet vergeten dat buitenparlementaire acties... in het verleden ook al heel wat hebben betekend. Moet we eens dus goed luisteren. Als mensen nu, in 1989... Bij toeval ontdekken dat een regering bezig is om de meest fundamentele rechten van de mens aan te tasten, dan hebben ze op zijn minst recht op enige aandacht en volgens mij zelfs op enige steun. Zo zie ik het tenminste. Het klinkt nou allemaal wel heel mooi, dat van die rechten en zo, maar hoe zit het met de bewijzen? U bent ongetwijfeld een goed journalist, maar vindt u het wel goed dat ik nog wat achter de hand hou voor mijn confrontatie met de minister-president? Goed, dan wat anders. <kwijnt> We leven in een tijd waarin het woord democratie te pas en te onpas wordt gebruikt terwijl we allemaal weten dat we ons alleen maar staande kunnen houden dankzij een handjevol technocraten. Waarom zouden we de dingen nou niet bij zijn echte naam noemen? Ik geef toe dat de democratie in deze tijd af en toe en dan nog wel heel voorzichtig een beetje geleid moet worden. Maar zolang mijn partij nog de Vrije Democraten heet, zolang zal ik voor de democratie vechten. Los daarvan, ik geloof er toevallig ook nog helemaal in, in democratie. Maar als we het nou eens nagaan, dat we pakweg in de afgelopen dertig jaar aan welvaart en ontplooiing hebben ingekocht... Wilt u dan het risico lopen dat allemaal terug te draaien omdat er zo nodig achter een hersenschim als democratie aangehold moet worden? Democratie, dus de wil van de meerderheid van het volk, rekening houden met het belang van minderheden, is voor mij geen hersenschim. dat ten eerste. Ja. En ten tweede, als we niet zorgen dat er aan de ontwikkeling van vandaag de dag een halt wordt toegeroepen, als we regeringen de vrije hand geven om maar te doen wat twee of drie wetenschappers goed doen, ja. dan hebben we straks de zogenaamde nieuwe mens, waarvan Den Haag of Straatsburg dan wel uitmaakt of je moet rollen of moet stilstaan. Ja. Dat mag dan misschien uw mensbeeld zijn, of dat van uw vader. Ik zie die zaken heel anders. Ik ga inderdaad uit van een mensbeeld, niet van een robotwereld. Nou, het sprookje dat Rotterdammers van die nuchtere figuren zijn, dat kunnen we verder ook wel vergeten. Ja, het zal de leeftijd zijn. Mag ik ook weten van wie? Ja, die van mij. Hm. Ik heb u al gezegd, ik ben nog van de oude stempel, hè. Ik heb de jaren vijftig nog net meegemaakt. goede oude tijd, weet u wel. Als u straks weggaat, dan moet u voor de aardigheid toch eens uit het raam kijken. Van 20 hoog heb je een prachtig uitzicht op de havens. Nou ja, havens. Een kunststof overkapping Met daaronder rails, kantoren, containers, transportbanden, computers, veel machines en een beetje maas. Dat hebben we met elkaar opgebouwd. Wereldhaven nummer één. Het begin van een nieuw tijdperk. Hier moest onze welvaart vandaan komen. Nou, dat is gelukt. Veel geld en werkgelegenheid voor tien ingenieurs die de machines in de gaten moeten houden. En voor de rest stank en explosiegevaar. Tja, het ja, milieu is hier niet alles, dat is waar. Maar ik vind het toch wel imposant. Imposant? Maar ziet u daar beneden ook maar een spoortje romantiek? Denkt u dat er in die geoliede massa nog ruimte is opengelaten... voor een begrip als plezier in het werk, voor geluk? Oh, ho, u bent hopeloos ouderwets. De bundels met huiden, een stank die je de stond nauw Rotterdam, de wereld van toen. Je kratten met citrus, een bleu uit het zuiden, wanneer weer zo'n zo overkwam. Rotterdam, ik kan niks voor je doen. Je water was donker, je kade wat morsen, je mensen wat stug en wat stroe. Maar juist door dat toeren, dat stroeve je voelde, het was meer een boze, een voel. Rotterdam. Nog altijd dynamisch. Maar steeds meer mechanisch. Een druk op de knop staat puur zand. Rotterdam. De wereld van nu. Je stalen ballonnen, Oog giftige bronnen. Een graf met een eeuwige vlam. Rotterdam. Ik zeg voortaan u. Je netwerk van pijpen vol gassen en zuren, het kwijlen en de stank van chemie. Hoeveel megatonen zijn hier al ontvangen tot meerdere glorie van die Rotterdam? Je groen kleurt niet betrokken. En niets wil meer bloeien. Het gif vrede aan wortel en stam. Rotterdam, verzuurd en geschikt. Je geest is gestikt en je kan niet meer boeien. Van stroef ging je over op strand. Rotterdam, een wereld dat trilt. Je hart wordt steeds killer, steeds meer je dekken. Je paart met een man die toch zijn schat. Ik wens je het beste en blijf aan je denken, Rotterdam. Rotterdam! ingepakt en weggezet door de Delta. Alleen zo'n kop al weg. Ridder zonder vrees en blaan, maar helaas ook zonder inzicht. Mooi, getuigd stukje journalistiek. Mm. Mooi zo. Zeg, mag ik de kaas even? He? het? Nee, dank je, laat maar. Ik kan er al bij. Fijn. Sterke dialoog. Mm, ja. Hier staat. Dat Kamerlijk Meiboom idealistisch, dat moet dan maar. Alleen jammer voor hem, en meer in het bijzonder voor zijn kiezers, zijn zijn idealen op een aanzienlijke manier verbonden aan het verleden. Een superconservatief, die, super die voorop mee profiteert van onze consumptiemaatschappij, maar een wil laten opdraaien voor op de consumptie. En daarbij nog in zo'n onnozelheid om maatschappelijke tussen het samenhoud. Nou, hoeveel maandag aan de publieke opinie niet veel meer bij te schaven? Dat heeft de Delta vanmorgen al gedaan. Ja, jouw dochter kan er wat van, hè? Als ik jou was, dan zou ik even opbellen. Een persoonlijk een complimentje van de staatssecretaris is nooit weg. Oh, nee. Dat zou heel onpolitiek zijn. Nee, even rustig laten gaan. En over een paar maanden een kapstokje vinden... om daar zonder veel poespas en lint aan op te halen. Voor de hoofddirecteur. Ja, dat zal je dochter leuk vinden. Nee, dat zal ze niet leuk vinden. Maar de hoofddirecteur van de staat nog minder. Goed. We werden dat die krant ons dan ook vages willen van zijn. <laughs> Jij mag dan partijloos zijn. Qua raffinement zou je zo in iedere combinatie mee kunnen draaien. <laughs> nog koffie? Excellentie. Partijloos, maar waarde van de palm. Maar een wetenschap. In die kwaliteit ben ik een paar jaar geleden ook in dit kabinet van zitten. En wat zie je? De wetenschap holt vooruit en de minister-president dwingt je om passen op de plaats te maken. Hij had me alleen maar nodig als een stukje franje om zijn regeerploeg mee op te sieren. Een gebaar naar de van, Zoveel, zie je wel, Voor jullie visie heb ik ook alle aandacht. Boerenbedrog, dat was het en verder niet... Nou ja, nog maar een paar nachtjes. En dan is het met meneer de liefste president. Precies. Laten we de gegevens nog eens op een rijtje zetten. De tip over dat Utrechtse water is goed doorgekomen. De monsters zijn via een sociale werkplaats in de handen van de milieugroepen gespeeld. En we weten dat die ze weer hebben doorgegeven aan Meiboom. Hij heeft de interpolatie daardoor gekregen. Precies zoals jij dat voorspelde. Ik heb me in het orde de wat je nogal fel tegen hem gekeerd. Dus de wetenschapspartij blijft hoe dan ook buiten schot. Maandag, vlak voor de interpellatie begint, dien jij bij het kabinet je ontslag in. Omdat je inmiddels bewijzen hebt gekregen dat de beweringen van Meiboom waar zijn. Dan komt Meiboom met zijn monsters en valt het kabinet. Jij hebt schone handen en de eer toch als eerste de bevestiging te hebben gegeven. En het kabinet aansprakelijk te hebben gesteld. Daarna ga ik over naar jouw partij. Uh -huh. We wachten de verkiezingen af. En de dag voor de stemming breng jij het bewijs dat Nijbo met volle mondvoorzichten werkt. En dus aansprakelijk is voor de kiezer. We slippen dan de verkiezingsdienst binnen. Formuleren een nieuw kabinet. En nemen de opbouw van dit land voor eens en voor altijd eens goed aan hand. Zo is het toch niet, de Zo is het, ja. En je kent de afspraak: ik minister-president en jij het vice-presidentschap. ...plus de portefeuille voor wetenschap. En? mijn goede vriend. Als we elkaar toch een afspraakje zitten te herinneren... ...jouw belofte dat in ons regeerprogramma... ...de punten drugs en seksualiteit worden opgenomen in de zin ...zoals we die de vorige maand hebben besproken. Natuurlijk, natuurlijk. Ik heb ze inmiddels wat nader uitgewerkt. Misschien is het goed dat we de tekst gelijk even doorlopen. Ach, waarom? We kennen elkaar toch? Ik vind dat detailwerk. Laten we om te beginnen het hoofddoel in de gaten houden. De val van het kabinet de jongen. En daarna... Daan. Als wij eenmaal aan het bewind zijn... Dan breken de gouden dagen voor ons mensen aan. De wetenschappen. De technocraten. De superintellectuelen. Als ik hier straks weer dan groeit een bronze kerstbal aan een groene hazelaar. Er bloeien blauwe peren op de rand van het watwaar. De zon schijnt om een hoekje en de maan die was niet meer. Dat is allemaal goed mogelijk als ik hier straks het weer. Dat is allemaal goed mogelijk als hij hier straks het weer. Het er er naar de zon laat de bliksem en de bliksem naar de hel. Saturnus tegen Ajax het rode vrolijk Het priest in 8 juni en de regen smaakt naar vuur. Dat zal allemaal goed mogelijk als ik hier straks bestuur. Dat is allemaal goed mogelijk als hij niet straks bestuur. Ja, een vrouwtje, Wat is nog het verschil? Kom kleiner, kleiner, knoei maar aan, zo lang je doet, wat een veel. Wat Reus aan het paarse horizon. We zien met doove oren uit paleizen van beton. Ontstommen de waze ego's door de wetenschap bevrijdt. Dat is allemaal goed mogelijk als ik dit monsters leid. Dat is allemaal goed mogelijk als hij ons op Laat ieder zich verheugen en doen wat hij ons zegt. Hier spreekt op een verlichte geest. En wat hij zegt klinkt zo oprecht. Zo oprecht. Ik wil voor mijn volk slechts een aardparadijs, paradijs, paradijs, paradijs. Dan putten we de vruchten van een kunst op ezelboom. We leven zonder zorgen in een roze droom. We werken naar de dag waarop het spuit ons bevrijdt. Dat zal al goed volgen als ik dit is volk zeg. Dat zal al goed het als Ik op het vaderland draait. Water lekker, meneer de minister-president. Oh, prima, joh. Als je zin hebt in de cabine, vind je nog wel een zwembroek en een handdoek. Nee, dank u wel. Ik had mijn kruid liever zo lang mogelijk droog. Nou goed, dan komt mogen met wel op de kant. Ja. Ah. Nou, je hebt je mimiek nou ook niet direct in bedwang, Richard. De achterdocht die druipt van je gezicht. En uw rug is nog nat, excellentie. Oh, alsjeblieft op met dat vormelijke gedoe. We zijn hier niet in de kamer. Whisky? Oké. Okay. Zij Berend, wat ja. is de bedoeling van deze bijeenkomst in jouw nederige schulpje? Zal ik je vertellen? Twee bedoelingen, kerel. Ten eerste was hij nog nooit geweest. En ik vind dat jij toch ook eens gezien moet hebben hoe ik hier op kosten van de belastingbetaler leef. En ten tweede, we hebben morgen een, een robbertje knokken voor de boeg. En jij dacht dat het misschien een goed idee was... om dat Robertje hier maar vast uit te vechten. weg Vecht van de publieke tribune en de tv-camera's. Heerlijk als mensen me zo direct begrijpen. Proost. Nou, kom op, man. Wat zijn je bewijzen? Ik heb wat watermonsters. Is dat voorlopig genoeg? Ja, watermonsters, zo die heb ik ook. Die actiegroepen, die waren nog niet klaar met een beschuldiging... of, of ik had al monsters laten trekken. Uitslag negatief, uiteraard. Uiteraard, maar ik heb ze van zes en acht weken oud. Verzegeld... En met een onthutsend rapport van een beëdigd expertisebureau erbij. Hoe valt dat bij de borrel? Slecht. Voor te slecht. Tja. Ja, dan wordt het wel pijnlijk. Een ruil in de kamer, crisis binnen het kabinet. en dat allemaal een half jaar voor de verkiezingen, oh mijn lieve God. Wil jij nou echt beweren dat jij nergens van wist, Berend? Ja, neem me niet kwalijk, maar je hebt wel een hoge dunk van me, zeg. Oké. Okay. Ik geef toe dat ik me niet kan voorstellen dat jij zulke streken zou uithalen. Je bent een te goed democraat voor dergelijke buitenparlementaire grappen, maar... ...iemand uit je directe omgeving moet er toch van geweten hebben, Berend. Dergelijke stunten. Daar moet toch een autoriteit achter gestaan hebben. Bergen? Hm? Om, omdat de watervoorziening onder zijn departement valt? Uitgesloten, jongen. Als je mij al een goed democraat noemt, hè? Wat voor een eerder titel wil je dan voor Bergen nog voorzinnen? Als hij heeft er het vernuft en de ambitie voor, maar hij, hij mist de fantasie voor zijn opzet. Mm. Er wordt gefluisterd dat hij bij de volgende verkiezingen op de lijst van de wetenschapspartij wil komen. Wat wil je dan maar zeggen? Ja. Denk eens aan de reactie van Van der Palm bij het orde debat. Nou oh ja, hij pakte jou nogal voorzaan, hè? Nou, niet direct iemand die op een geld zit te wachten. Hij pakte op Forzaan, ja, precies. En daarmee spaarde hij jou. Is dat logisch voor een oppositieleider die jouw bloed wel kan drinken? Ja, het spijt me, maar ik zie het verband niet. Ja. Ik eigenlijk ook niet, maar... Wat voor spelletje wordt er gespeeld en met wie? Zelfs als zou je gelijk hebben... Al zou het er uiteindelijk om mij loer te draaien. Wat wil je dan bewijzen? Nee. Nee, ik zit nooit in de boot. Ik had gehoopt de laatste maanden vredig uit te kunnen dienen. De bedankspeech van koning Willem-Alexander... ligt voor nog klaar en nou dit. Ja, het klopt wel een beetje anders allemaal. Hè? Ja, ik ga een beetje op mijn gevoel hier te werken. Ah, sorry, daar gaat het niet om. Maar één ding moet je in de gaten houden. Als jij me morgen in de Kamer plat maakt met je monsters, dan kan ik maar één ding doen en dat is wegwezen. Al heb ik met de hele zaak niks te maken, politiek gesproken komt het op mijn kop neer. En een dergelijk schandaal is natuurlijk funest voor mijn CDU, als jij morgen doorzet. Wat probeer je nou te suggereren? Trouwens, alles wat ik gezegd heb over democratie en de rechten van de burger, daar sta ik toevallig wel achter. Ja, Daarom juist. Dan nou kan ik het helemaal niet meer volgen. Dus jij prefereert een regering onder leiding van de wetenschapspartij boven een coalitie van de CDU met de arbeiderspartij die we nu hebben? Nee, natuurlijk niet. Nou dan. vervroegde de verkiezing als gevolg van zo'n schandaal betekent verlies voor mijn partij en voor de arbeiders. Jouw vrije democraten winnen. Akkoord, maar veel. Genoeg om een kabinet op te zetten. Nee, je weet dat dat niet zo is. Die gaat er met de grote winst van de Palm en zijn wetenschappers. Wie neemt er de macht over? Zij. Nou, dan weet je wat je te wachten staat. Daar heb je dan net zelf een leuk voorproefje van gegeven. Waar nou, moet ik dan? Als jij de democratie werkelijk een dienst wilt bewijzen, Richard... ...dan hou jij morgen je bewijs in je zak. Ja, ja trek nou maar niet zo'n vies gezicht. Denk er nog maar eens rustig over na. Dan eh, maak je niet bezorgd over je aftocht. Die wordt door mij gedekt. Iets van Richard Meijboom, altijd waakzaam, altijd op de bres. Ik kan dat wel... Nou, ja, gelijk een mooi stukje tegengif tegen dat stuk in de delta van gisteren. O, oh, dat, nou, dat zal me een zorg zijn, hoor. Wat dat betreft ben ik net de oude Duits. Het geeft niet wat ze over me schrijven, als ze mogen over me schrijven. Gegelijk, ja, nou, ja. zijn we het eens? Ik weet het nog zo'n net niet, Bernd. Het, het is me allemaal een tikkeltje te glad. Het gaat ja. om het principe, hè? Jouw fout is dat je je politiek engagement nog steeds laat wortelen in de oeroude tegenstelling van jou tegenover de hele wereld. De moderne politiek zet veel kleinere groeperingen tegenover elkaar. Maar, maar, maar dat betekent ook dat je veel meer mensen hebt... die misschien niet allemaal achter je staan... maar dan toch wel vlak naast je. Om die groeperingen moet je ook denken, kerel. Nou, allee, ik duik er weer eens in. Je weet het, wel, als je zin hebt? Zwembroek in de cabine. Ja, nog één ding, Berend. Waarom maak jij je zo druk om democratie en zo? Huh? Oh, nou, dat antwoord, dat vind je in de delta van gisteren. Een stuk over zorg en over een verkeerde ontwikkeling die je zou moeten stoppen. Dat is een goed stuk, Richard. Moet je eens nalezen. Luister nou eens. Ik heb de vorige week in ons nationaal park de nieuwe aanwinst mogen aanbieden. Een kooi met drie meussen, drie kleine, zielige, grauwe hopies, de laatste die we hebben. En over een maand, als het een beetje meezit, een schoenlapper. Zo'n vlinder, weet je wel. Een nieuwe attractie voor de schooljeugd. Hoe denk je dat ik me voel? Ik zag een kruis met twee mollen haasje overdoen in het bos, waar een pisse bed in het mos met een oorwurm ligt het Een liebel is de vooruit een kerstvest een blad, over een hondervlo die mot had met een luizen ei uit oh. Het betuien, doet aan muggen, zit door rij, vol gramschap, beest, ik zal neem, naar een honing zetten bij, en een meid die gittert bloot, doet is plei om, toetjes, Met een oude duizend En zit dan die zit dat er aan zouden, Neer op een tak, Met zijn kleur als dicht gevouwen. In een koude vlaaie En en zijn, zijn keren spriet om tellen, Dagjes schiepend op zijn dag, En bestandjes stuipen, boenen, Geven taas er vol te gaan. Gereed om hier vandaan te kussen, want valt hier nog te bevruchten in ons plastic wonderland. De schoenlapper, de schoenlapper, op zoek naar en maar te samen. Ben die enkel dooie stam Koning, ons Het lood zit in zijn schoenen als zijn dagen zijn geteld. Het gifgas dat de geefboompot als killer heeft zich aangemeld. Vlug, grijp je kans. Ontspring je dans, want anders word je bijgezet als nieuwste wereldwonder. Dat spel door je donder. Avonds heel bijzonder in het rariteitenkabinet. Onder die stof, daar zie u zeggen van de laag. En hier in die stof, Jij schoenlapper om de bladerende bent ben je nog niet uitgekeken in ons plastic wonderland. Dat schoenlapper, de op zoek naar hij en paarse ze Vind jij een valdoe? Je snapt koning. Zonder land een prehistorisch monster ding dat eeuwen terug verdween Misschien een fantasiebroeders als Ursula. En prikken we? De tijd. Hij, de welvaart heeft je bijgezet als laatste wildwonder. Zo veel ging naar de donder, toch kom je heel bijzonder in mijn vage Oeh! Hoi. Oh, ik heb het al gezien. Weer geen tijd voor manfred om fatsoenlijke. Ja. Geef mij even de tijd om dit uit te lezen. Dan zullen we wel zien wie er hier onfatsoenlijk is. Wat zit jij te doen? Ik moet een verhaal maken over associatieverdragen. Oh, nou jij liever dan ik. Oh, voor ik het vergeet. Je raadt nooit wie ik vanavond voor de sportbijlage moet interviewen. Nou? Mevrouw van der Palm. Mevrouw van der Palm? Mm -hmm. Kokkie, mevrouw van de fractieleider. <laughs> Wat heeft hij met sport te maken? Net benoemd tot coach van ons nationaal badminton team. Zo'n klus geven ze aan mij. Als ze nog steeds zo'n man zie kiezen als een paar weken geleden... dan zal het wel een latertje voor je worden. Oh ja, ze is zo dol op sporten. Vertel eens. <laughs> nee, kom er zelf maar achter. Maar laat ik het niet merken, hoor. Ja, hey, waarom zou de man niet mogen wat iedere vrouw is heel normaal beschouwt. Nee, dat niet. Ik zou alleen gaan twijfelen aan je smaak. Oh. Hé, hey, moet ik nog iets vragen over de man? Zijn, eh... Uh... Politieke aspiraties of zo, moet jij nog iets weten? Nee, dankjewel. Ik doe mijn eigen journalistiek wel. En hoe? Ik heb je verhaal gelezen over Meibom. <laughs> nou, van hem heb je ook niet veel overgelaten. Heb je nog veel reacties gehad? Ja, dat is heel gek, nauwelijks. Ja, een flauw complimentje van de chef. Mm. En, en dan van Meibom zelf. Des duivels, zeker, hè? Nee. Ik weet eigenlijk niet goed wat ik ervan moet denken. Hij belde op. poes Had wel wel een grappig verhaal gevonden, maar mm. toch niet helemaal raak getypeerd... En, en, en dat we nog maar eens moesten praten. Vreemde maar. Ach ja, dat is een bluffer die niet tegen zijn verlies kan. Ja. <coughs> of hij heeft nog een paar troeven achter de hand. Hé, hey, wat doe je nou? Hij laat het raam alsjeblieft open. Mijn airconditioning is kapot. Ik heb toch al zo warm van die associatie verdragen. Nou, voor uw journalisten ben jij even rot geïnformeerd. Die jongens van de beeld laten al drie dagen lang omroepen... dat de weersatelliet vandaag tussen twaalf en één regen voorspelt. Wil jij je spullen laten bederven door dat chemicaliën nat? Oh jee, dat is waar ook. Komt straks een buitje onderkoeld zoutzuur naar beneden. Nee, doe me gauw dicht. Hmm. Ik stik liever dan dat mijn nieuwe begordijnen blauw laat regenen. Ik heb er die bui van twee maanden geleden mijn wagen buiten laten, laten staan. <laughs> Mooie verstering. Dat spul vreekt dwars door de laklaag, weet je dat? Hé, hey Manfred. Hmm? Ik vraag me af. Ben jij voor een technocratie of een democratie? Ja, doe niet zo moeilijk. Nou ja, mensen mens mag toch wel eens twijfelen. Hooguit als het gaat tussen blond en zwart. En als het gaat om echt of vals? Dat is een kwestie van ondervinding. Oh, met jou valt niet te praten. Praten niet, maar... Uh, <laughs> Zo'n weersatelliet is toch maar alles, hè? Dan heb je de regen. Bakken donkere wolken samen. Sluit de deuren, sluit de ramen. Snel, maak dat je binnen bent. Straatjes gaan de wolken breken. Stromen groen, getinte beken, uit de open hemelslaars. Vloeibaar gif in grote droppen. Komen aan je venster kloppen. Klateren, kletteren op je huis. In de betonnen dekens scherp gepunte de sterretekens. Kreun weer iets van Waterdamp dat uit zo Is de hemel schoon gewassen, vrij van rood en vrij van gassen, lucht, blijf jij maar in de Wolken, Volken, Volken het vocht bij hoven, koken door de straten lopen, laven uit gedroogde huid. Snoer aan ingeregen kralen, bloeibaar goud in dikke stralen, van je eigen regenbuis. Uit je lippen en het zacht naar binnen glippen. Laat het door je haren spoelen, langs je poortje je ruggen kroelen. Heer, Een Water dat een wedding zal. Ze is zalig, maar wel doodvermoedend. Mm -hmm. Oh, sorry. Dat klonk, geloof ik, niet. Echt complimenteus, is het wel. Waarom zou alles wat een vrouw tegen een man zegt... complimenteus moeten klinken? <laughs> Moet eerlijk bekennen. Ik heb ook bijna geen voeten meer. Zo. Nog wat wijn, mevrouw van der Palm. Kokkie, was toch de afspraak? <laughs> Dat is waar. Zo. Santé. Hmm. Heerlijk, hè? Frans, hè? Ja, van de chemische industrie Toulon. Die jongens kunnen er wat van. Nou, eh, Kokkie. Wat het vaderlandse Badmintonen betreft. Hmm. Daar hebben we nou toch wel genoeg over gepraat. Trouwens, meer weet ik er echt niet van. Ik ben twee dagen coach de benen. Wat verwacht je van me? Eh, zeg eens wat een je van me verwacht. Dat klinkt meer erotisch dan sportief. Dat ben ik te uit. Ik hou van erotiek. Jij ook, hè? Ach. begrijp ja, het al. Ik ben te oud voor je, hè? Oh, nee hoor, ik... Euh... Nee. Ik hou juist zelf wel rijpere vrouw. Je bent lief. Weet je, een glas wijn, een knappe jongeman. Oh. Dat is het gezelschap waarin ik straks echt oud wil worden. Maar ja... Kijk, de wijn is niet zo moeilijk, hè? Dat is per liter te koop. Maar een man koop je niet zo gemakkelijk. <laughs> Zelfs niet per pond. Jij bent natuurlijk ook veel alleen, hè? Ik bedoel. Uh... Ja, nou. En je wilt precies weten wanneer? Nou, nee, ik bedoelde meer zo met het oog op het werk van je man. de kussen zo, veel weg, altijd ja. druk. We hebben het nu over de heer van de Pal, begrijp ik. Ja, uh -huh. De sterkste dialoog die wij de laatste maanden hebben gehouden... van meer op uh, goedemorgen, heb u goed geslapen. Oh, vooral nu, hè. Met die verkiezingen in zicht is het helemaal absurd. Hm? Lezingen, vergaderingen, propaganda van de kamerwerk, commissiewerk. En als hij dan eens een keer thuis is... komt hij met een uh, griezel van een van Zwol aan dragen. Je weet wel, die uh, staatssecretaris. Oh, die, ja. Oh, ja. Is, die, uh, is die zoveel bij jou thuis? Wat interessant, hè. Ja, noem het zo. Interessant.